Noeroenigar en de drie prinsen. Lang, heel lang geleden woonde in een groot paleis een koning. Hij had drie zoons, Hussein, Ali en Ahmed. En hij had ook een aangenomen dochtertje, Noeroenigar. Toen de drie jongens groot en sterk waren geworden, merkte de koning iets vreemds op. Hij riep hen bij zich in de kroonzaal en zei... Mijn drie grote zonen, ik moet eens met jullie praten. Ik merk dat jullie alle drie verliefd zijn geworden op Noeroenigar. Dat is een beetje vervelend, jongens, want eentje kan maar met haar trouwen. Ik heb er eens goed over nagedacht hoe ik dat zou kunnen oplossen. De drie jongens waren eerst een beetje beschaamd. Hussein keek naar zijn twee broers en zei... U hebt gelijk, vader... Nurunigar kan maar met één van ons trouwen. Drie is wel een beetje te veel van het goede. De koning moest even lachen. Toen zei hij, Ik heb het volgende voor jullie bedacht. Je moet je verkleden als koopman en elk van jullie vertrekt naar een andere windrichting. Hoefzijn gaat naar het noorden, Ali naar het zuiden en Ahmed naar het oosten. Je moet voor mij het meest zeldzame, meest bijzondere cadeau meenemen dat je op je lange reis tegenkomt. En het merkwaardigste cadeau wordt beloond. De brenger mag met Nourouni gaan trouwen. De drie prinsen vonden het een geweldig idee. Dat zou nog eens een avontuur worden zijn de oudste, zei tegen zijn broers. Luister eens, Ali en Ahmed, ik stel voor dat we elkaar precies over een jaar bij de oude herberg aan de voet van de grote warringingboom weer zien. Dan kunnen we elkaars cadeaus bekijken en samen terugreizen naar vader. Beide broers waren het helemaal met hem eens. Ze omhelsten elkaar, wensten elkaar goede reis en veel geluk en toen gingen ze op pad. zijn de oudste, trok naar het noorden, naar het koninkrijk Bisagnar. In een oude, vervallen stad zag hij op de markt iets vreemds. Wat is dat? 30.000 goudstukken voor dit tapijtje. 30.000 goudstukken, een tapijtje, mensen, een koopje. Zeg, koopman, is er niet een beetje veel? 30.000 goudstukken voor zo'n klein tapijtje, Vergist u ze niet meer? Vergist We We ze wel, nee, heer, dit is een heel bijzonder tapijt. Ga er maar eens op zitten. Doe, wees maar niet bang. Dan zult u wel beleven. Hoe zij niet zich overhalen? Hij ging op het tapijtje zitten... De koopman liet zich naast hem zakken en... Zoef, daar vlogen ze boven de markt. Hoesijn keek over het randje, wat een leuk gezicht was dat. De koopman riep in zijn oor... Zeg maar tegen het tapijtje waar u heen wilt vliegen, dat brengt u overal naartoe. Nou, waar wilt u heen? Tapijtje, breng me naar de fontein en de rand van de stad. En ja hoor, het tapijtje zwengte, veranderde van koers... en drie seconden later landde het keurig naast de fontein. Wel bedankt, tapijtje... Maar nu terug naar de markt, alsjeblieft. Daar ging het tapijtje weer. Over de daken van de huizen, over het dak van de moskee en de koepel van het paleis. Daar was de markt. Het tapijtje maakte een zachte landing. Hopla, op de grond. En hier, wat denkt u? Is dit tapijtje 30.000 goudstukken waard of niet? Nou, en of ik koop het, koopman, ik koop het. Hoesijn dacht dat hij met dit tapijtje wel het werkwaardigste cadeau voor zijn oude vader had gekocht. Ziezo, dat was voor elkaar. Intussen was Ali, zijn broer, naar het zuiden gereisd. Na een voorspoedige reis kwam Ali in Sigar aan. Ook hij ging naar de markt om eens lekker rond te neuzen, maar... Wat hoorde hij daar voor vriendsch? Hij luisterde scherp. Mensen, kijk eens goed. Hier heb ik een ivoren kokertje. Dat kost 30.000 goudstukken mensen. Maar 30.000 goudstukken mensen niet meer. Ali voelde zich naar voren. Nou, dat was al te mal om los te lopen. 30.000 goudstukken voor een ivoren kokertje. Hij ging naar de koopman toe en zei nieuwsgierig. Beste koopman, het is een mooi kokertje, dat is waar. Maar is 30.000 goudstukken niet een beetje te veel? Te veel? Ga maar, heer. Het is een wonderkokertje Kijk maar, kijk maar eens goed. En doe eens een wens. Wie wilt u zien? Uw lieve oude vader? Goed zo. Zeg het maar hardop. Kokertje, ik wil graag mijn lieve oude vader zien. Ali keek in het kokertje en waar rempel, Daar zat zijn oude vader op de troon. Wat zegt u van de heer? Kopen? Kopen voor dertigduizend goudstikke? Het is te geven, Wie heeft er nou zo'n wonderkijkerkoker? Akkoord, koopman. Ik koop het kokertje voor 30.000 dure gouden munten. Vooruit. Hier is mijn geldbuidel. Tel maar na. Ali dacht, net als zijn broer Hoesijn, nu heb ik iets gevonden dat vader nog nooit heeft gezien. Dit kokertje vind hij vast geweldig. De jongste broer, Ahmed, was intussen naar het oosten gereisd. Hij wilde naar het mooie land Samarkand toe. Toen hij in Sarmankand was aangekomen, liep hij, net als zijn twee broers, regelrecht naar de markt. Ahmed keek eens rond. Wat een gezellige markt. En wat rookt dat fruit lekker. Ah, een strekken een lekker appeltje. Hij liep naar de koopman toe en keek naar de appels. Hé, hey, dat was vriend. Een goudbruine appel. Ach, met wilde maar pakken, maar de koopman zei snel... 40.000 goudstukken, heer. Een kopie. Dit is het bijzonderste appeltje van de hele wereld, heer. Het lijkt een appel, maar hij is van was gemaakt. Met dit appeltje kunt u alle zieke mensen van de hele wereld genezen. U hoeft ze alleen maar even mee aan te raken. Ach, met geloofde er geen woord van. Toen zei de koopman... Gelooft u me niet? <lacht> Dan kom er wel eens mee. Dan gaan we naar het ziekenhuis van Samarkand. Dan kunt u met de eigen ogen zien dat ik niet jok... In het ziekenhuis liep de koopman naar een grote zaal. Daar lagen allemaal erg zieke mensen in bed. Hij liep naar een ziek oud vrouwtje toe, raakte haar even aan met de appel en... ...het oude wijfje sprong opgelucht tussen de lakens vandaan. Beter, helemaal beter. Een wonder. Binnen een kwartiertje was het hele ziekenhuis leeg. Achmet zei zonder aarzelen. Verkocht koopman, de appel is verkocht. Precies een jaar later zagen de broers elkaar weer... In de herberg aan de voet van de oude barien. Zij bewonderden elkaars cadeaus en toen zei Hoesijn, de oudste. Kom, broertjes, we gaan naar huis. Mag ik even kijken of vader thuis is? Hij nam het ivoren kokertje van Ali, keek erin en wat zag hij? zij werd lijk bleek, gejaagd zei hij. Jongens, jongens, we moeten als de wiede weer gaan naar het paleis. Norunigar is stervende en vader zit te huilen bij dat bed. Vlug spreidden ze het tapijtje uit en gingen erop zitten. Als de wind vlogen ze naar het paleis. Achmed rende naar binnen en drukte het goudkleurige appeltje tegen de wang van Noorunigar. Ze sprong overeind en danste door de kamer. Beter, helemaal beter. De oude koning schreide van geluk. Maar aan wie moest hij nu toch Noorunigar schenken? Ten einde raad riep hij zijn zonen bij zich en zei... Hoe zijn alien, achmed ik. Ik ben met jullie geschenken even blij. Ik kan echt niet kiezen welk cadeau ik het merkwaardigst vind. En bovendien, alle cadeaus waren nodig om Noeroenigaar beter te maken. Weet je wat? We gaan een schietwedstrijd houden. Wiens pijl het verste komt, die trouwt Noeroenigaar. Afgesproken? Hoe zijn schoot het eerst? Zijn pijl vloot weg. Prachtig schot hoe zij. Helemaal tot aan de oude boom. Daarna richtte Ali zijn boog. Zoet. Geweldig, Ali. Jouw pijl is over de rivier gevlogen. Maar Ali wilde toch wel weten waar zijn pijl terechtgekomen was. Hij stak de rivier over en kwam in het buurland Schiras, waar hij het ivoren kokertje gekocht had. De pijl was terechtgekomen in het paleis van de koning van het buurland... Toen hij zijn pijl kwam halen, zag hij Farah, het jongste dochtertje van de koning. Ze werden verliefd op elkaar en trouwden. Maar nu weer terug naar de wedstrijd. Ahmed was de derde boogschutter. Hij lichtte zijn pijl op de wolken, spande het koord. Ahmed, Ahmed, jouw pijl verdwijnt in de wolken. Ik kan hem niet meer zien. De pijl van Ahmed was bij het paleis van de Féparibanhoek terechtgekomen. Ook zij werden verliefd op elkaar en trouwden. Toen er een jaar verstreken was, kwamen zij alle bij elkaar voor een feestelijk maal in de grote zaal van het paleis. Hun vader, de koning, hief het glas en zei... Beste zonen, lieve schoondochters, het leek een moeilijke keuze, maar je ziet alles in je leven komt zoals het komen moet. Ali is gelukkig met Farah, de dochter van mijn vriend, de koning van het buurland... Achmed heeft de betoverende mooie vee Paribanu, en dus kan ik aan jou, Hussein, mijn oudste zoon, Noerunigar als vrouw geven. En over twee jaar, beste Hussein, zul je mij als oudste zoon ook als koning opvolgen.